Goed nieuws voor de liefhebbers. Ja, Blokkertje was er eigenlijk altijd, ook van vroeger. Als dus je iets mist in huis of waterkoker, theelepeltje, dingetje, even snel naar Blokkertje. Ja, er is nieuws. Blokkertje krijgt namelijk een nieuwe eigenaar. De winkel ging half november failliet en sindsdien was de curator op zoek naar een koper voor de winkels. Die is nu gevonden, al weten we nog niet wie de Blokker koopt. Ook weten we nog niet of alle winkels blijven bestaan. Dat hangt af van de onderhandelingen tussen die nieuwe eigenaar en de verhuurders van de panden waar Blokker nu in zit. De uitverkoop die nu aan de gang is in de winkels gaat voorlopig ook door. Een oud-coffeeshophouder wil compensatie van de Nederlandse staat. Johan van Laarhoven zat vijf jaar in een cel in Thailand... en vindt dat het de schuld is van Nederland, zegt hij tegen NRC. En werd in 2014 door de Thaise autoriteiten opgepakt... nadat de Nederlandse justitie informatie had opgevraagd... op verdenking van het witwassen van drugsgeld. Volgens de oud-coffeeshophouder waren de omstandigheden daar super slecht en daar wil hij geld voor zien. Honda en Nissan willen in 2026 samengaan. De twee Japanse autobouwers zeggen... dat. De fusie nodig is om beter te kunnen concurreren met Chinese fabrikanten. Die blijken beter en sneller in staat om elektrische auto's te maken. Door de fusie ontstaat de op twee na grootste autogroep ter wereld na Toyota en Volkswagen. En in een film over Kamp Westerbork zijn twee mensen herkend. Een onderzoeker die de film bekeek spotte het echtpaar Marcus Pels en Hendrika Brandon. De kinderen van het echtpaar leven nog en hebben de beelden gezien. De onderzoeker vertelt hoe die ze herkende. Ik had al heel lang een foto van Marcus Pels en uh, Hendrika Brandon. Dus een stel woonachtig in Amsterdam waarvan dus duidelijk was dat ze die dag op transport gingen. En nou, De film heb ik al heel vaak gezien. Maar op een gegeven moment dacht ik van hey, dit stel komt twee keer in beeld. Dat had ik daarvoor ook nooit door eigenlijk, dat ze twee keer in beeld komen. En toen ben ik gaan kijken naar, naar uiterlijke kenmerken. De beelden in de film werden 80 jaar geleden gemaakt. En laten het dagelijks leven in kamp Westerbork zien. Marcus werd daar vergast. Hendrika overleefde de oorlog. Het weer, best wat zon. Langs de kust een stevige wind. Er trekken ook wolken over. Soms valt er een bui bij maximaal 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Kijk maar even op uh, zfm-live.nl. Dan zie je dat het inderdaad uh, lijkt op een kerst hier in de studio. Gezellig. De jingle Wells, de kerstboom uh, glanst. En het is uh, feest op de radio. Want Zandvoort uh, voor jou is er uh, tot zeven uur uh, vanavond, uh, Devin. Ja. Ja, een mooie kerstrui heb je aan. Ook zo'n foute, foute, foute kerstrui. Dankjewel. Hè. Ja, het helemaal geweldig. gezellig. Gezellig. Ja. Nou ja, het uh, volgende uur alweer uh, van uh, Zandvoort uh, voor jou en... Uh, ja, we zijn bij Joyce gebleven, want Joyce, we verlieten je net na het mooie nummer wat je voor ons gespeeld hebt, Winter. Winter. Maar je gaat er nog eentje doen hè, voor ons. Uh, ja, dat klopt. Ja, ja even, <laughs> ja, even klopt. de microfoon erbij. Ja, hoi. De microfoon is uh, goed Ja, en uh, nou ja, ik ben heel benieuwd welk nummer je uitgekozen hebt, want het is een nummer wat je nog niet uitgebracht hebt. En misschien ook wat nooit uitgebracht wordt, maar wel op YouTube beschikbaar is, toch? Ja, dat klopt. Uh, nee, het heet Light Should Shine en het is een kerstnummer. En ik schreef dat ooit omdat het me leuk leek om een kerstliedje te maken. En omdat in mijn optiek, ja, wat maakt nou een kerstnummer een kerstnummer? Dat, ja, dan kan je, uh, dat is een hele interessante discussie. Uh, maar ik vind altijd dat er een bepaalde vibe aan zit. Uh, ik vind het ook mooi als er een bepaalde boodschap in zit. Dus uh, ja, en uiteindelijk ben ik wel heel tevreden met het resultaat. Um, dus ja, het leek me wel leuk om dan uh, in jullie kerstspecial te komen spelen. Nou, dat vinden we hartstikke wat leuk. Wat is de boodschap? Mag ik dat vragen? Ja. Um, het gaat heel erg over wat uh, ik uh, ook onder de Kerstgedachten versta. En uh, ik vind uh, zeker einde jaar en kerst altijd zo'n tijd uh, van reflectie. En uh, kijk ook altijd terug op het afgelopen jaar. Van God, wat er allemaal gebeurt. En uh, vooral eigenlijk mijn dankbaarheid. En dan denk ik, ja, hier in de westerse wereld hebben we het eigenlijk best wel heel erg goed... Uh, we kunnen van over van alles zeuren. En natuurlijk zijn ook dingen moeilijk, uh, uh, moeilijk. Maar we hebben allemaal een dak boven ons hoofd. We hebben allemaal te eten. Um, en, uh, maar ook in ons land zijn er nog mensen die dat niet hebben. En uh, ja, dat. Uh, eigenlijk uh, gun ik iedereen gewoon een fijne, warme kerst. Dus daar is eigenlijk wat op gaat. Mooi, heel mooi. Ja, mooi om zo te twee uur te beginnen van uh, Zandvoort uh, voor jou. Dus we zijn heel benieuwd uh, naar uh, jouw song uh, Die je wil uh, laten horen aan uh, de luisteraars van ZFM. Nou, hier is uh, Joyce uh, Martens met haar uh, kerstplaat. Uh, Ik ben heel erg benieuwd. Ga je gang, uh, Joyce. Oké. Okay. Our goals seem to have gone. I'm scared for what is gonna come. We need to share our love, especially at Christmas time. Light should shine in every life, especially at Christmas time. We need.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 Wauw, dankjewel George. Een hele mooie kerstboodschap zo bij Zandvoort uh, voor jou. En, uh, ja, we hebben ervan genoten. Dankjewel uh, voor uh, jouw, uh, jouw bijdrage aan ons uh, programma. En uh, weer helemaal uit Brabant hierheen gekomen... Dat uh, zegt toch wel wat. We zijn heel uh, blij uh, dat je in ieder geval uh, bij ons uh, steeds wilt komen. Joyce? Ja, nou, ik uh, vind het hartstikke leuk. En dan dank jullie wel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Graag gedaan. En heb je nog een uh, adres of zo... waar uh, mensen meer informatie over jou kunnen vinden? Of je Insta? Uh, ja, mijn Insta is at uh, @jo Joyce Martens Music. En uh, op Spotify ben ik onder Joyce Martens te vinden. En YouTube volgens mij ook Joyce Martens Music. Maar YouTube ben ik niet heel uh, fanatiek mee, moet ik zeggen. Maar wel dit liedje. Dit liedje ja, wel, ja. <laughs> ja, precies. Zeker. Nou, dankjewel, Joyce. En tot de volgende keer. Ja, hartstikke Dan gaan we elkaar uh, weer spreken. En uiteraard ook horen met de mooie muziek van de ukulele. En Joyce Martens hier in de studio bij ZFM. Tot 7 uur, Zandvoort voor jou. En de ijspret, dat hebben we nu op de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. En vandaar dat ik deze plaat ook even voor jullie ga draaien. Hier is Ice Ice Baby. All stop.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 It. Check out the hook while my DJ revolves it Ice, ice, baby Vanilla Ice, ice, baby Vanilla Ice, ice, baby Vanilla Ice, ice, baby, ice, ice, baby. Now that the party is jumping With the bass kicked in and the Vegas all pumping Quick to the point, to the point, no faking Cooking MCs like a pound of bacon Burning them, you're not quick and nimble no. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat With a souped-up tempo I'm on a roll, it's time to go solo Rolling in my 5.0 With the rack top down so my hair can blow The girlie's on standby waving just to say hi Did, Did you stop? stop? No, I just drove by I kept on someone to the next stop I bust a left and I'm heading to the next stop The block was dead, yo So I continued to A18 1 Beachfront Avenue the Girls were hot wearing less than bikinis Rockmen lovers driving the like bikinis Jealous, cause I'm out getting mine Shade with a cage and my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 De laatste dag van de ijsbaan hebben we natuurlijk disco on ice. En nou, volgens mij gaan de dj's uh, dit ook wel draaien hoor. De single van Vanille Ice en uh, Ice Ice Baby lekker meezingen. Zo op de zaterdagmiddag bij Zandvoort voor jou. We hebben er zin in en uh, vanmiddag heel veel activiteiten in het centrum hier hè? Ja. ja, we moesten dat eigenlijk wel nu even melden Rob. Want uh, de ene begint om 4 uur en de andere is al bezig. Ja. Uh, we beginnen met de sprookjeswandeling. Die is weer in, uh, in Zandvoort. In het gezellige en sfeervolle centrum van het dorp... kom je tussen vier uur van uh, straks dus over uh, een uur, of, uh, drie kwartier en uh, zeven uur... heel veel sprookjesfiguren uh, tegen. Ook de kerstman heeft beloofd om langs te komen. In de protestantse kerk op het kerkplein is een leuke poppenkastvoorstelling. En je kan op de foto met de sprookjesfiguren en de kerstman... die op een van de terrassen aanwezig is. Kom verkleed als je wil en wie weet win jij een van de mooie prijzen. Kom en geniet van dit leuke evenement voor jong en oud. De toegangsbewijs kan je gebruiken om met de vosjacht de letters te verzamelen bij de sprookjesfiguren. Inclusief het goed bon voor de sprookjes, oliebol waarmee warme chocomel en een betoverende appel met chocomel. Sorry, chocola. Heb je nog geen toegangsbewijs, dan koop je die vanaf kwart voor vier bij de kassen op het Kerkplein. Ja, en het is heel erg druk in het dorp, uh, zie ik. Want vandaag zijn ook de Christmas, car Christmas carols voor verjaardagscadeaus... kinderen, kansarme gezinnen uh, in het dorp dus. Die, uh, het wordt dus genieten tot vijf uur in het centrum van Zandvoort... met a cappella kerstliederen. Tegenhoren gebracht voor het, door het ensemble Cantores Laeti. Latijn voor vrolijke zangers. Onder leiding van uh, Jan-Peter Verstegen. Het ensemble gekleed in Charles Dickens stijl bestaat uit zes zangers... die door middel van het zingen van Christmas carols geld inzamelen voor het goede doel. Dit doel is wederom verjaardagscadeautjes voor basisschoolkinderen... van wie de ouders een krappe beurs hebben. Ja, dus, weet je wat ook het leuke is? In dat koor hè, doet ook een uh, collega van ons mee, Jolande Verstegen. Oh ja, ja, die is in de redactie. Die wil je uh, elke zaterdagmorgen tussen uh, 8 en 10 samen met uh, Wilko. In Toebakken. Leef vanmorgen was gewoon op de radio... en nu uh, is ze liedjes aan het zingen midden in het uh, dorp, hè, Fred? Ah. Ja, gezellig toch, hè? De langste sprookjeswandeling hier in Zandvoort. Ja, nou ja, dus uh, iedereen is van harte welkom. Mooie sfeer uh, hier in het centrum van Zandvoort. En neem gewoon een klein uh, radiotje met een koptelefoon uh, mee. Dan kan je ook naar ons uh, blijven luisteren. Ga niet hoor, alle je, mensen je, je wegjagen. Ik heb er wel eentje in aanbieding dan? Oh ja, ik heb er wel eentje in aanbieding. Uh, maar uh, moet je alleen even uh, meedoen aan de winactie. Uh, dan uh, ja, dan uh, okay. komt het uh, wel goed. Pas okay. er zeker. Yeah, normaal zal uh, so, uh, Dean en uh, Martin er wel in mij zingen. Kan jij een stukje zingen? Deven of de uh, spraak. I Or, uh, going, going out of? in the snow. Da, da, da, hold me tight. All the way home I belong. And da, da, da, da, da, da, da. Yeah, yeah, yeah. Hold yeah, yeah. ah, yeah. <speaks noise> Zo, de band even live vanuit de studio uh, met uh, Let, it, let snow, it Snow, Let It Ja, nou ja, het is uh, bijna kerst hè, dus uh, vandaar dat we ook even gaan uh, bellen met uh, volendam uh, naar Kim. Kim, goedemiddag. Hallo. Hallo, goedemiddag. Welkom Dag, in de uitzending uh, bij ZFM uit Zandvoort. Dankjewel. Hi hey, Kim, Fred hier. Hallo. Hallo. <laughs> hey jij hebt een single uitgebracht hè? Ja, dat klopt. Ja, uh, van waar heb jij deze kerstsingel eigenlijk? Uh, ja, want het is je eerste single, toch? Ja, dat klopt ook. Ja, ja die heb je hebt wel eens op de bühne gestaan, maar uh, dat was uh, <laughs> tijdens een, uh, een avondgema of zo? Of wat was, uh, wat was het eigenlijk? Ja, ik heb wel uh, een paar gastentredens wel eens hier en daar gedaan. Ja. Maar dit is wel echt mijn eerste eigen, echte nummer. Ja, en uh, jij besloot daarmee uh, met een kerstnummer te komen? Van waar dat? Ja. Nou, dat is eigenlijk uh, twee jaar geleden lag dit liedje al klaar. Uh, het is er eigenlijk niet eerder van gekomen om het op te nemen tot dit jaar. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat hij nou, ten alle tevredenheid is uh, bij jou. Ja, en, zeker. Hij, en, en in om, naaste omgeving is hij ook goed ontvangen. Ja, heel goed. Ja, oké, okay. nou gelukkig. Want dan gaan wij hem dadelijk ja, proberen het te draaien het natuurlijk. Lekker amazing. Oh, sorry? Ik hoor van iedereen dat hij lekker wordt meegezongen, dus dat is positief. Aha. Hoe heet Wat? de single? De single heet uh, Christmas, in Christmas in Londen, hè? Ja. Yes. Of tenminste, Kerstfeest in Londen. Kerstmis in Londen. Kerst, kerstmis. Ja, kerstmis in Londen. Ah, kerstmis in Londen. Ah, ja, ja, ja. Nederlandstalig, Christmas Nederlandstalig. Londen. Ga je het uh, druk krijgen nog uh, met de feestdagen? Kim, uh, veel optreders? Nou, ik uh, heb ook wel lekker vakantie, dus uh, ik ga zelf ook nog weg... Uh, maar ik ben wel uh, nog op andere radio's uh, Wel nog gehoord Ah kijk ja, dus uh, een beetje net als uh, ons Alleen dan uh, ietsje later zoals het hoort. Ja, ja. ja precies Nou geweldig uh, Kim ja, ja. Ja, maar Je bent ook uh, trouwens uh, dansdocent hè? Ja klopt ook En uh, ook zangcoach of? Ja, zangdocent Dansdocent, musicaldocent Nou ja en dus ook uh, Zelf liedjes schrijven Doe maar ja, je bent druk bezig bijzien, een bijtje. Van alle marktvertuigen. Ja, nou, ja, inderdaad. <laughs> dus als je hey. ooit nog iemand nodig hebt achter de radio. Oh en, ja, hoor. Je, je, ja, we hadden je al uitgenodigd bij deze natuurlijk. Maar. <laughs> ja, en je kon dus, dus niet, dus nu moest ik hier naartoe. Ja. Ja. Ja. Om, om programma te doen, Ja, nou, dat <laughs> <laughs> moeten we even regelen. Zo buiten de uitzending hoor. Maar gaat uh, goed Komt het goed Kim? toch, Fred? Uh, hey, ja, en uh, Kim, uh, hoe zit het nou toch met diegene van jullie in Volendam? Ja, ik denk dat het in het water zit hier. Oh. Het is, niet... is toch wel bijzonder, hè? De, ik weet niet hoeveel landelijke artiesten zoveel talent uh, bij jullie rondloopt in dit ja. kleine dorp. Ja. ja, vanuit het water uh, komt het in de vissen en uh, dan uh, komt het aan land. Ja, je kan hier gewoon uh, willekeurig van de van de dijk aftrekken en uh, die kan wel iets. Ja, uh, echt, uh, echt leuk, hoor. En ken jij, kennen jullie allemaal elkaar een beetje, die, uh, al die artiesten, die zangers en zangeressen? Ja, het zijn er wel heel veel ondertussen. Dus uh, ja, ik ken niet iedereen van de nieuwe generatie. Maar uh, ja, de muzikanten die spelen wel veel met elkaar ook. Hmm. Leuk. Ja, Simon en... Uh, en uh, hoe heet die andere? Nik, ja, die zijn er te ja, Simon. <laughs> ja, Simon. Ja, en Jan uh, Smit natuurlijk. En Jan Smit natuurlijk. En, ja. Uh, ja, maar goed, dan hebben we ook nog Jan Kijzer natuurlijk van BZN. BZN ja. ja, maar je hebt nu toch ook Sven, Sven Versteeg? Uh -huh. ja. Toch, die gaat ook hartstikke lekker met Likkerdag. En onze oude de uh, kids, Piet natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus, ja. hey, daar komen er heel wat vandaan aan Ik wel even door, ja. Ja, precies ja, inderdaad. Daarom, de lijst is nog inderdaad oneindig. En wie is jouw favoriet, uh, Kim? Joyce Baker. Wat zei Vroeger uh, was ik heel erg fan van de 3 J's. Uh -huh. Oh, leuk, ja. Oh, jong en jong. Ja. Jan, uh, Jan, Jan, Jaap en Jaap. Jan, Jan, Jan en Ja, ja. <laughs> maar uh, ja, vroeger, uh, nu niet meer? Ja, ja, ik vind de muziek wel steeds leuk hoor, maar ik ben niet die hard fan. Ah, oké. Okay. En uh, wat ja, is ja. het wel nu? Sorry? En van wie ben je wel fan? Uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt heel erg fan van iemand ben. Maar ja, iedereen in het ieder dan maakt wel gewoon uh, goede muziek. Mm. Nou, je bent vooral fan van jezelf, denk ik. Ja, ik ben vooral heel trots op eigen nummer. Heel goed. Ja, mooi. Ja, anders had je gewoon moeten zeggen, zonder Beven, joh. Ja. Zonder huh? Beven. Oh, goed. Oké, okay, nou, heel veel uh, beroemdheden uit uh, de uiteraard. Kim Voegen we gewoon toe aan het lijstje, ja, Kim. Kim. aan het rijtje toe, in Super. Dus je staat nu in het uh, lijstje met 3 E's, uh, de Cats en uh, noem ze maar op, uh, allemaal. Nou, geweldig. Geweldig. En we gaan je plaat draaien. Kerstmis in Londen. We hebben hem al een paar keer keihard hier in de studio aangehad. En we gaan gewoon weer de volumeknop omhoog gooien bij jouw kersthit, Kerstmis in Londen. Kim Jong, dankjewel voor jouw tijd. Graag gedaan. En heel veel hele fijne dagen uiteraard. Ja, jullie ook hele fijne feestdagen. En het beste voor 2025. Dankjewel. S.V. Volodam op nummer 1 komt in de eredivisie. Ja, dat uh, hopen we dan ha! maar. Nou, ik wil het daar maar even niet over hebben. Oh, oké. Okay, ja, nou. We gaan naar de single. Da ja, dan gaan ja. we de single draaien. Muziek, okay. draaien. Da Dag Kim. Doei. Dag, Doei. Dag Kim. De boom gevuld met lichtjes in de kamer staan En ik tel de dagen tot mijn droomreis komt En ik daar samen ben met jou Samen dansen onder de Big Ben Keihard lachen omdat ik niemand ken Op bezoek bij de man in het rood En cadeautjes voor klein en voor groot Want het is kerstmis in Londen Ver inzicht, lopen langs de kramen. Samen gaan we schaten. Kijken door de ramen bij herts met jou. En ik geniet zelfs van de kou. Elke dag zit vol gepland, vroeg ontbijten en naar plekjes die je nog niet kent. Stel Besef hoeveel ik van je hou. We zijn begonnen met af te leveren, Twee maanden voordat dit kwam. En nu zijn we dan eindelijk hier. Met oud en nieuw proost, met wijn en bier. Want het is kerstmis in Londen. De Tower Bridge die is verlicht. En het is kerstmis, kerstmis in Londen. Het winterparadijs is al van ver in zicht. Lopen langs de kramen, samen gaan we schaten Kijken door de ramen bij Harrods Met jou en ik geniet zelfs van de kou All I want for Christmas knittert door de radio Samen gaan we schaten, kijken door de ramen bij heren. met jou. En ik geniet zelfs van de kou. Lopen langs de kramen, samen gaan we schaten, kijken door de ramen bij heren. met jou. En ik geniet zelfs van de kou. We hadden er net uh, aan de telefoon. Kim uh, Jong met uh, Kerstmis in Londen. Uh, Leuke nieuwe uh, kerstsingel die uh, uitgebracht is. Nou, kijk even mee in de studio van uh, ZFM. zfm livenl Zie je dat uh, de oliebol uh, tegenover mij aan een oliebol zit. Dus, uh, dat, uh, dat, dat, dat, lekker te smikkelen hoor. Dat is lekker te smikkelen ja. en smullen. Eet smakelijk, Fred. Dankjewel. Daar hebben we het dan over. En uh, ja, jullie hebben uh, uiteraard wat evenementjes voor ons, want het is half vier. Ja. ja. Inderdaad, en we hadden net natuurlijk allemaal evenementen die vandaag plaatsvinden, maar ik heb hier al, uh, op zaterdag na nieuwjaar, dus 4 januari, kunt u meedoen met de Mindful, uh, met mindful Wandelen, de nieuwjaarswandeling. Dus de wandeling loopt door het klaangraansvlak naar de Vincenten. Waar de vicente lopen. Oh, waar dat, de Vizenten, de, wat is de Wicent? Dat is een Europese bison. Oh, het, oh die wat, grote dingen. oh ja, Die heb ik wel eens gezien. Het, het grootste oh. landse uh, oh, ja De wandeling van, loopt door het kraansvlak. Waar de vicente rondlopen. Uh, de grootste landdieren van Europa. Er is geen pad waar we overheen lopen. De route wordt aangegeven door gele paaltjes. Het laatste deel van de wandeling lopen we over het strand. Waar we wat gaan drinken aan het einde van de wandeling. Uh, om het nieuwe jaar samen te vieren. Deelnemers beoordelen deze wandeling met een negen. We vertrekken om half elf vanaf het station Zandvoort en kosten zijn 17 euro. Dat is inclusief een drankje en iets lekkers tijdens de wandeling. Wil je meer informatie over deze nieuwjaarswandeling, deze Mindful wandelen? Kijk dan op www.mindful-wandelen.nl Richard, al je bol erbij of niet? Uh, de nieuwjaarswandeling, ja. ja Marjolein die, die bakt altijd wat voor de groep. Uh, meestal is dat op de nieuwjaarswandeling een oliebeen. Oh, Oké, okay, ja, nou, ja. helemaal goed. Dus, uh, Mooi. Ja, die yeah. heb je in ieder geval alvast in de pocket, om het zo maar te zeggen. Ander leuk evenement. Hé, hey, uh, Rob, vraag ja. je. Wist jij dat we een sauna hadden in z'n op het strand? Een sauna op het... Nee, nee. nee hè? <laughs> een sauna op het strand? Ik ben een enorme sauna-fanaat en ik wist dat dus ook niet. Nee. Dus ik, en waar ja. kunnen we die sauna dan vinden? Bij de oude Take 5. De oude take 5. En die hebben echt een sauna opgesteld. Ja, ja. Zwembad wist ik wel. Hè, dat er bij, uh... Ja, maar dat is dan weer bij... Uh... Ries. Ja. Ja. Ik zal het even voorlezen. Ontsnap aan de winterkou en kom opwarmen in een unieke strandsauna in Zandvoort. Geniet van 75 minuten ontspanning... terwijl je de warmte afwisselt met een frisse duik in de Noordzee als dompelbad. Je voelt je als heboren. Voor en na de sauna sessie ben je van harte welkom bij Strandpaviljoen Nieuws... En dat is de voormalige take 5. Waarin knussen houtvuur, haardvuur en heerlijke hapjes en drankjes op je wachten. De kosten zijn 20 euro per persoon en je kunt tot 30 april terecht. Boek je sessies via elkaar.com. Www dus www.billysauna.com En het is een jaar rond de paviljoen, dus je kan gewoon de hele tijd ook in de winter daar terecht. Ja. En we hadden het erover, het is gekleed toch? Ja, dus het is wel goed om te vertellen, toch? Dat die mensen daar opeens in, in hun... Uh, Na, blote niks natuurlijk, ja, daar nou, staan. Uh, Klokkenspel. Uh, ja, ja, precies, het. inderdaad. Ja. Klinklokjes, klingelingeling, inderdaad. Ja. Oh, de over, over klinklokjes, klingelingeling. Ja? We hebben je ja, heb leuk... daar een bericht over? Ja, daar heb ik een bericht over, inderdaad. Ja. Ik denk een mooi bruggetje. Op kerstavond ben je van harte welkom... bij de gezelligste avond van het jaar. Bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein... is er om negen uur een kerstsamenzang. Zing je mee? Dat was hem. Oh, dat, dat, dat was hem. Was hem. Ja, het is een... dus ik, ik denk, daar komt het hoor. Kling, ja. klokjes, klingeling. klingelingeling. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, <laughs> weet je, ik heb hem niet eens in mijn systeem staan. Nou, dat valt weer een beetje tegen, anders had ik hem opgezet oh, hoor. Ook die Fijandje ja. Smit? Nee, nee, ah, nee. nee. Ah, dat tegen. Maar valt jij kan hem wel na vijf uur wel even draaien, toch? <laughs> mijn he? idol. Ja, zeker wel, zeker wel. Dank jullie wel voor de berichtjes. We gaan eventjes een, geen kerstplaat, maar ook weer wel een kerstplaat draaien. Want hij kwam wel in de kerstperiode uit. Dus van Wiednieusen en I'm your baby tonight. Yeah. And I just can't explain But you know that you got a way That you're making me feel I can do, I can do with me. And on first time I feel like an angel Who just started to fly Well, you yeah, know you got a way that you're making me feel like I feel like I'm doing it In was dat met uh, I'm Your Baby Tonight. Uh, ja, een hit van uh, volgens mij begin jaren 90 of zoiets. Ja, toch? Zandvoort voor jou, ja, daar luister je nu uh, naar, uh, vanuit uh, Zandvoort. Welkom, uh, trouwens, iedereen. En blijf maar gewoon binnen, hè, want buiten is het uh, vies aan het regenen, Richard. Ja, en dan kun je uh, ook naar de radio luisteren. Helemaal niks aan. En dan kan je lekker naar de radio blijven luisteren. Kan ook op TV-kanaal 40 en 1367 van uh, KPN. 40 dus, van uh, ook kan je ook meeluisteren. Zfm-live.nl Dit Zfm, we 106.9... en natuurlijk onze eigen DAB Plus-zender... op kanaal 9A in de hele wijde regio. Tot aan Heemskerk aan toe zijn we gewoon via DAB Plus te ontvangen. En Amsterdam. En Amsterdam zelfs. Dus uh, wat willen we nog meer? Ja, wat we, wat we nog meer willen is dat uh, Devin meteen gaat zingen. Devin, nogmaals ja. leuk dat je erbij bent... Ik vind het ook helemaal ja, leuk. Mooie mooie presentator. Net ook met de berichtjes ging hartstikke goed, joh. Ja, wordt het. Ja, wie cent leggen we nog een keer uit? Mag ja, wie cent? Ja. Ja, ja, ja, hij zag centen staan en dan denk ja, ja. je, oh, wat, wat? Even. ik spar ja. in centen. Wie nee. ja. centen? Winst, winst en centen. Wie <laughs> ja. centen waren dat? <laughs> uh, ja. Ja, ja. Hey, Stefan, ja. uh, welkom. Ik ja, vind dank je. Ja. Ontzettend leuk om met jou uh, mee te presenteren en uh, het gaat echt hartstikke goed. Ik vind het ook een eer, dank je wel. ik. Uh, ik, ik wat even een beetje samen wie jij bent. En dan uh, gaan we zo naar jou toe. Je bent een Nederlandse zanger. Entertainer en acteur. Uh, bekend om je energieke optredens. en brede repertoire aan Nederlandse popmuziek. Nou dat energieke optredens. Dat, uh, dat zie ik uh, goed. Je hebt een achtergrond als zanger. In de gayband Storm. En je bent nu actief als soloartiest. Ja. In 2021 bracht je de buutsingle Zonder Jou uit. Die in 2023... Nog een keer is uitgebracht? Wat in een remix-vorm. In een remix? Ja, de ah, tempo okay. versie ja. Ah, okay. ja, ja. Die is ook lekker. Ja. ja. Ja, die hebben we de vorige keer ook gedraaid, nou. he, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja. In nou, en uh, nu in uh, 2024 heb je altijd bij jou zijn uh, uitgebracht. Klopt. Naast je muzik muzikale carrière ben je actief als presentator en acteur. Nou, als ja. presentator ben je nu, hè? En je bent te boeken be uh, voor diverse evenementen... waarbij je zorgt voor de show Full Guilty Pleasure... Hints en feel good vibes. Je bent al eerder bij ons geweest en vandaag ben je mede presentator. Nou, hoe gaat het met je? Nou, ja, heel goed. Ik vind het heel leuk uh, om dit uh, ook te ontdekken. Uh, als presentator zijn dan doe ik eigenlijk dus modeshows aan elkaar praten en live evenementen uh, vertellen. Ja, tenminste aan elkaar uh, praten. Dat doe ik normaal gesproken. Uh, maar dit is weer een hele andere koeken eigenlijk. Ja. Zo. Uh, met een soort van uh, tekstje dat ik het even moet vertellen. wat het nieuws is op de evenementen uh, hier in het dorp. Maar ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Ja. Ik kan me voorstellen, uh, Devon, dat als het script totaal weg is. en je hebt totaal geen tekst meer. dat jij het nog gewoon roekzichtloos naar elkaar praat. Hoe ja. dat? Ja. Ik ben ook echt van het imp improvisatie, oh, ja. vind ik. Ja. Ja. ja. Dat vind ik ook het allerleukste om te doen. want je weet nooit wat er gebeurt. hoe mensen reageren. En dan vind ik het heel leuk om daar juist weer op te reageren. en daar mijn ding van te maken, zeg maar. Ja, leuk. Ja hebben je natuurlijk vorig jaar nog in de uitzending gehad. Wat is het afgelopen jaar gebeurd? Ja, nou ja, ik heb dus best wel een pittig jaar gehad. Uh, uh, want ik zei ook al, nou, net ook al, dat met, met, met mijn liedkeuze, zeg maar. Uh, uh, met, uh, dat je dat, toch altijd, als je na, naar het einde van het jaar toe gaat... ga je kijken van, hé, hey, hoe was het jaar voor jou? En mijn jaar was uh, een pittige. Ik ben, uh, na tien jaar ben ik weer uh, single, zeg maar. Dus ik, uh, ik uh, moest uh, mijn huis verkopen en een huis o, kopen. Pittig, joh. Dus jullie wonen ja. er samen? Ja, inderdaad, ja. Dus ik ga... 30 december krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huis. En dan ga ik... Nou, begin dit jaar... Happy, uh, happy New Year, Happy New Me, Happy New House. Uh, hele, heel je leven is anders binnen een jaar. Ja. En dat is heel, heel gek. Dus uh, het, is, het is even een drukke tijd. Ook in de, in de bioscoop natuurlijk. Want ik, doe ook nog, ik werk ook nog in een bioscoop. En dan is de kerstperiode ook altijd de drukste tijd van het jaar... Dus het is allemaal heel veel. Maar ik vind het toch heel leuk om uh, al mijn passies uh, te kunnen blijven doen. Dus ik treed op. Ik uh, ga naar mijn werk. Ik ben hier. Ik, uh, ja. ik doe van alles. Nou ja, wij vinden het in ieder geval gezellig dat je ja, doet. Ja, nou gelukkig, gelukkig. Dat is heel fijn om te horen. En de hele middag ben je hier. Ja. dat je het zo druk hebt. Waar, waar ja. ga je wonen? Ik ga uh, naar, de, naar het centrum van Haarlem. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat is wel echt uh, centrum, centrum. Leuk. Waar heel naar in leuk. Haarlem? Centrum? In de Geerstraat. oké. Oh, okay. ja. Ja. ja, dus ik ben echt wel uh, heel blij dat het gelukt is. is om daar een, een huisje te bemachtigen. Want ik, ja. hoorde, ik, ik zag net natuurlijk ook al... Natuurlijk, de woningnood is natuurlijk heel erg. Dus ik uh, voel me gezegend dat het me gelukt is... om, uh, om toch een huisje te, te krijgen. Ja, ik heb zelf uh, jarenlang in het centrum van Haarlem gewoond. En dat is echt uh, ontzettend leuk, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd. Een nieuwe oh. fase. Hoor. Ja. <laughs> ja. Hey, en uh, je zegt, uh, nou, een moeilijk jaar gehad. Mm -hmm. uh, 2024. We gaan nu naar 2025. Wat, wat zie je voor je? Wat zie ik voor me? Nou, het, het optreden gaat dus heel erg goed. Uh, dus ik uh, heb al best wel wat dingetjes staan voor het aankomende jaar waar ik ga optreden. Dus dat is heel fijn dat de agenda langzaam al een beetje vult. Um, ik kom dus terug met de boyband Storm. Want oh. we gaan uh, uh, aardig wat uh, liedjes uitbrengen in het nieuwe jaar. Uh, er komt ook weer een solo single aan. Uh, onder het uh, uh, label waar ik, waar ik voor zit, uh, JFM Management. Dus ik ben heel erg blij dat, dat, dat ik weer de kans krijg... om die muziek te, te kunnen maken. En ik vind het natuurlijk geweldig om elke keer op het podium te staan. Dus uh, daar heb ik wel heel erg veel zin in. Uh, ja, dus eigenlijk dat. Wat is je relatie met Storm? Want ik, ik, ik, ik, ik constateer natuurlijk, je, gaat er, je zit erin, je gaat ja. eruit, je gaat erin, je gaat ja. eruit... Nou ja, ik ben er één keer uitgegaan en nu zit, ik, nu zit je er dan weer... Het is, het is een gelegenheidsformatie, denk ik, meer. Oh, toch. Dus um, ja, toch is het ook wel... Want het, je, hebt, je hebt toch wel vriendschap ook opgebouwd met elkaar. Uh, en nu kwam dan de kans uh, om... Uh, ja, vanuit een label die, die zegt van... Ja, weet je, ik heb hier een zakje geld. willen jullie liedjes uitbrengen, want we zien wel wat in het in, in label. Ja, in, in, in de naamstorm, zeg maar, of in, in onze band. Ja, dan zeg ik natuurlijk, ik kom. Ja, vind ik ja. leuk. Dat is natuurlijk hartstikke tof. En stel nou, ik ga je een hele moeilijke vraag stellen. Ja. Nou, dan komt er iemand die zegt tegen jou... het gaat allemaal niet meer samen. Je moet kiezen. Eén van de twee. Welke wordt het dan? Tussen of solo of uh, in, een, in een band. Ja, ik denk dat ik dan uh, toch wel voor de solo ding ga mm -hmm. gaan. Ik zou het wel heel lastig vinden, hoor, want ik vind alles altijd heel erg leuk. Als ik maar op dat podium sta, dacht ik altijd al vroeger al. Uh, maar wat ik met mijn eigen liedjes en het, helemaal met het afgelopen jaar... ben ik heel veel aan het schrijven geweest. En uh, je, kan toch wel, je hebt heel veel inspiratie. Ook wel door wat je nu meemaakt. Dan luister je ook anders naar liedjes. Uh, sommige teksten van liedjes denk ik... oh, ik begrijp nu pas waar dat over gaat. Hm. Zeg maar, omdat je nu die ervaring hebt... Uh, wat je nu hebt ervaren, zeg maar. Dus, uh, en die verhalen wil ik ook meer vertellen. Dus uh, als ik dan zou moeten kiezen... dan ga ik, dan, dan ga ik sowieso voor mezelf. Oh, Oké, okay. ja. Ja, nee, prima. Dat, dat vind je dat goed? Ja, ja. Nee, prima. <laughs> nee, maar als jij het niet goed vindt, dan doe ik het niet door. Dan doe ik het anders. Ik, ik, ik had niet, uh, eigenlijk het antwoord niet anders verwacht. Nee. Laat ik het zo zeggen. Want ja, uiteindelijk moet je toch voor jezelf kiezen. Ja. Eh, maar daar gaat het toch om. Ja. ja, inderdaad. Hé, hey, zoals ja, zo ah, lekker hey. naar de muziek gaan luisteren? Hey. Ja. Ja, ik heb dus uh, iets heel anders dan wat ik normaal gesproken doe. Ja, geen Jantje... Uh, nee, oh, is het wel ooit een keer gekofferd door Jan Smit? Dus ik, ik. ik heb het leren kennen door Jan Smit. Oh. En, uh, uh, het heette uh, Perhaps Love. Ja. Van John Denver. Uh, uh, origineel, zeg maar. En dat heeft, is toen gekofferd door uh, Paul de Leeuw en, en, en Jan Smit. En dat heeft uh, zoveel binnen mijn familie en met, mij, uh, met ons gedaan... Dat ik het uh, als, als ik naar deze donkere dagen toe kom, altijd wel heel fijn vind om dit liedje te luisteren. Om weer uh, dicht bij de mensen te zijn die je zijn ontvallen, zeg maar. Leuk, oh. nou, we ja. gaan luisteren. Succes! Ja. We gaan het ja. proberen, denk ik, toch? Ja. Ik kan gewoon op play drukken, <coughs> toch? Oh. Oké. Okay. Perhaps a love is like a resting place A shelter from the storm It exists to give you comfort It is there to keep you warm And in those times of trouble When you are most alone The memory of love will bring you all. Perhaps a love is like a window Perhaps an open door, it invites you to come closer It wants to show you more And even if you lose yourself and don't know what to do The memory of love will see you through Love for some is like a cloud, for some as strong as steel For some, a way of living For some, a way to feel Some say love is holding on And some say letting go Some say love is everything Some say they don't know Perhaps your love is like the ocean Full of conflict, full of change. Like a fire when it's cold outside A thunder when it rained If I should live forever And all my dreams come true My memories of love Will be of you Letting go Some say love is everything Some say they don't know It's like the ocean Full of conflict, full of chains Like a fire when it's cold outside A thunder when it rains If I should live forever And all my dreams come true My memories of love will be of you. Wow, nou mooi gedaan, uh, Deffen. Geweldig. Dankjewel. Ach, helemaal live uh, hier uh, in de studio. Nou, je kan zo het uh, podium op met het nummer hoor. Uh, no problem. No, no, thank you very much. <laughs> yes, <laughs> zo is het maar net. Nou ja, je had het net over Jan Smit, hè? Dat hij ook een keer uh, die plaat gedaan zou hebben. Ja. Nou, je komt een uh, plaatje van uh, zijn zusje tegen. Hey, mijn hele kerst ben jij. Ieder jaar tijden is anders. Met allemaal een eigen charmes. Oh, het griepelt in mijn buik. Als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een Ik wil schaatsen, ik vind het heerlijk. Het mag van mij. Tijd, lekker eten en gezelligheid. Het kriebelt in mijn buik door die lichtjes in je ogen onder de mist op een zoen. Oh, dat heb ik altijd willen doen. Het mag van mij. opbesmijten hier. Nee. Uh, het was een koptelefoon. Oh, gelukkig, gelukkig, Het was wel een klap, hè? Jongen, onmogelijk. No. Manneke Smit hoor je en uh, mijn hele kerst jij. Uh, dus uh, we gaan weer uh, verder uh, praten met uh, Donne ja. Volk, ik nog, uh, van Nieuwen. Ja, ook een nummer nog luisteren, hè? Ja. Ja, we gaan, nou, we kunnen niet heel veel tijd, uh, nee. maar uh, toch even, perhaps, af, wat, wat maakt dat nummer voor jou zo bijzonder? Ja, Purps Love gaat eigenlijk... Uh, uh, uh, mijn oma was dan wel fan van John Denver, zeg maar. En uh, The Memories of Love Will Be Of You staat getatoeëerd op, uh, op mijn zus. Die heeft dat getatoeëerd als referentie naar, uh, uh, naar onze oma, zeg maar. En ik vind oh. dat altijd zo mooi en uh, heel persoonlijk eigenlijk ook wel. En dat is ook wel, als wij denken aan de liefde... Uh, en aan de liefde die je dan vroeger kreeg, zeg maar... dan is je oma toch altijd wel iets heel belangrijks of iets heel speciaals. Ja. Niet voor ons helemaal. Dus uh, dat uh, vind ik altijd fijn... om dan weer door die liedjes dichterbij te komen... bij die liefde wat van vroeger. Nou oh ja, en dat komt eigenlijk ook door dat nummer van Perhaps Love. Ja. Komt ja, ja. Hey, we gaan uh, straks luisteren naar Altijd bij jou zijn. Ja. Uh, dat is je nieuwe, nieuwe single. Kun je De er iets over zeggen? Uh, ja, nou, dat is, dat is een koffer van uh, Antje Monteiro. Dus die heeft het toen ooit uitgebracht. En uh, ik vond het altijd wel al echt een geweldig liedje. Uh, ik zong hem ook altijd Light Girls mee. En toen kwam het label met het liedje van, hé, hey, zullen we de hero een, een, een eigen tijdse versie van maken? En toen zei ik, nou, dat gaan we doen. Dus dat is helemaal leuk. Dus ik mocht de studio in. Het is wel echt de uitdaging met het uithalen. <tus> dus ik ga kijken wat er vandaag allemaal uit zit te komen of het, er, of het komt. Dus uh, ja, ik zing het uh, niet heel vaak live als ik eerlijk ben. Want als ik toch door het land heen ga, dan zie je de koffers. De grootste koffers natuurlijk, hè. Wat, uh, wat op dat moment het, het speelt. Dus, maar ik vind het nog steeds een heel, heel leuk liedje. En betekent dat dat je zelf een, een soort remix hebt geschreven ook? Nee, het is, is een beetje dezelfde tekst ook wel. Uh, maar de, de, het arrangement is door Jordan uh, uh, uh, aangepakt. Het is een soort van producer. Oh ja, maar schrijf je wel zelf nummers? Ik schrijf zeker zelf nummers. Zonder jou heb ik zelf geschreven. Oh ja. Uh, over mijn eerste gebroken hart. Nou kan je zeggen, dat kan nu dus weer anders. Kan ik, kan ik nu weer herschrijven zeg maar. Met de hele <lacht> nieuwe ervaringen die ik allemaal heb. Um, dus en, ja, dus ik schrijf zeker zelf. Ah, binnenkort uh, kom je weer met een liefdesliedje. Ja, ik hoop Dan het. heb je weer de love of je life. Of mijn life. life. ja. Nou, dat, zoals dit is dus eigenlijk hè. Ja, nou ik ben benieuwd. Ja, gaan we doen. Gaan we doen? naar Deffen uh, luisteren met altijd bij jou zijn. Ooit zou ik jou tegenkomen Ook al zij iedereen natuurlijk in je dromen Sommige dromen worden waar Ik dacht wacht maar af en liet ze dus maar en wie heeft nou gelijk? Moet je mij nou eens zien? Want ik kreeg precies wat ik wou, wat ik verdien. En iedereen heeft nu door dat ik echt bij je hoor. En dat we samen verder gaan. En iedereen ziet dat jij zoveel geniet met mij. Jij zal me nooit in de kou laten staan. Zoals ik had voorspelt, iedereen had verteld Kwam ook voor mij de grote kans En ik zou erbij zijn, kijk nou hoe wij zijn Jij zal altijd van mij zijn oh -oh -oh. Iemand als jij kon ik vergeten maar ik gaf niet op, ik bleef geloven, ik heb het geweten. Niemand geloofde in mij, maar dat is nu voorbij. Want kijk, hier ben jij, jij houdt van mij. En iedereen heeft nu door, dat ik echt bij je hoor. En dat we samen Ziet dat jij zoveel geniet met mij Jij zal me nooit in de kou laten gaan. Net zoals ik had voorspeld Iedereen hak verteld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 Dank je wel. we er even ja, uit, hoor. Ja, zo dadelijk mag je weer gewoon mee presenteren. Hè. Ja, dus, uh, fijn. En uh, als je nog wil zingen... We hebben nog een paar uurtjes, hè, Fred? Dus, uh, maar er komen is, uh, nog geweldige vies staan, hè? Hij is altijd, uh, van harte uh, welkom. Wij we gaan nog pleiten draaien. Tot aan het nieuws. En nog graag tot zometeen. Uur uh, drie alweer. Zandvoort voor jou. De straten zijn nog schoon, maar het sneeuwt al in mijn hoofd. Op de radio wordt sowieso een witte kerst beloofd. Bij je thuis of op het werk, in de kroeg of in de kerk. Het kerstgevoel is altijd even sterk. De familie bij elkaar, aan het einde van het jaar. Rond de tafel de verhalen over vroeger en vandaag. De en de wijn en cadeautjes voor de gein. Geluk hoeft toch niet meer dan dat te zijn? En dan klinken de glazen op kerstmis. Branden de kaarsen voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. Dan smaken gerechten naar kerstmis. Staten gaan rechtdoor naar kerstmis. Als elkaar het beste wensen, dan is het kerst overal. Weer jaren veel te vlug en je kijkt nog een keer terug. Dan vergeten we de tranen door de vreugde in de lucht. Een nieuwe tijd, een nieuw geluid en alle zorgen opgeruimd, dus vanaf nu.